Merkel zei ook dat Griekenland het recht heeft een referendum te houden. Net zoals Europa het recht heeft er iets van te vinden... en het hulpprogramma voor de Grieken niet te verlengen. Eerder vandaag zei voorzitter Juncker van de Europese Commissie... dat hij zich verraden voelt door de Griekse autoriteiten. Hij houdt, net zoals Merkel, de deur nog wel open voor onderhandelingen. Minister Plasterk heeft gebeld met premier Eman van Aruba. Hij heeft hem verzekerd dat er een onafhankelijk onderzoek komt... naar de arrestatie in Den Haag van een man van 42 uit Aruba... Op internet is een video opgedoken van die arrestatie. Daarin wordt de man door meerdere agenten in bedwang gehouden. In eerste instantie zei het OM dat de man onderweg naar het politiebureau onwel was geworden. Maar op videobeelden is te zien dat het slachtoffer al niet meer reageert voordat hij wordt weggevoerd. Politie en justitie zijn gestopt met het onderzoek naar de brandstichting in het gemeentehuis van Waalderen. Het monumentale pand ging in 2012 in vlammen op nadat er twee brandende auto's tegenaan waren gezet. Volgens het OM wordt er geen onderzoek meer gedaan... totdat er nieuwe informatie binnenkomt. De gouden tip in deze zaak blijft wel 50.000 euro waard. In de zaak werden drie mannen aangehouden... maar ze kwamen weer vrij wegens gebrek aan bewijs. Eurosport krijgt de Europese televisierechten... voor de komende vier Olympische Spelen. Met de deal is 1,3 miljard euro gemoeid. Het is voor het eerst dat het internationaal Olympisch Comité... de exclusieve uitzendrechten toekent aan één partij... Tot nu toe werden afspraken gemaakt met omroepen per land. Het is onduidelijk welke gevolgen dit besluit heeft voor de NOS... die nu rechtstreeks verslag doet van de Spelen. Het weer geregeld zon, vannacht koelt het af tot 13 graden. Morgen en woensdag volop zon en veel warmer dan vandaag. Woensdag wordt het 33 graden. De dagen daarna blijft het tropisch warm, wel kans op een onweersbaar. Dit was het NOS-journaal. ZFM. verkeersupdate. verkeersupdate. De van de ANWB. Er staan files op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch voor oude Ouderijn. 13 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. A15 vanuit Gorkum naar Nijmegen bij Tiel West. 13 kilometer. heeft te maken met bergingswerkzaamheden. Alle rijstroken zijn nog altijd dicht. Het verkeer kan er langs over de vluchtstrook. Maar verkeer richting Nijmegen kan beter omrijden via Den Bosch. Op de A16, Breda richting Rotterdam bij knooppunt Terberichtse 8 kilometer. A27 vanuit Gorkum naar Almere bij Bildhoven, 5 kilometer. En op de A27 richting Gorkum tussen Knoopend-Everdingen en Noorderloos 6 kilometer. En wat verder naar het zuiden richting Breda bij Werkendam, 4 kilometer. A28 van Utrecht naar Zwolle bij Amersfoort, 10 kilometer na een ongeluk. De afrit is nog altijd afgesloten. A44 Amsterdam richting Den Haag voor Wassenaar, 3 kilometer. Op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam bij Spijkenisse, 7 kilometer. En op de N201 Hoofddorp richting Zandvoort bij Heemstede, 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 Zandvoort Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon Zee. Zandvoort. Een zomer is. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de Muziekboulevard. Boulevard.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 Ik van zon, zee, zandvoort en zomerhit. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Frisse morgen in Parijs, gewoon mijn business. Ik zie de meest mooie Fransen, andere boeken raken en ik. Ik heb mon moord, excerpentje, mijn amour. Moet Marcel, tu es très belle n n z Je suis néerlandaise. Oh, je parle un petit peu français. n n Zo verlegen lachen, kan niet geloven dat het echt was. Zijde, mijne zijn. Ze leken mix van dat, dat, Celia en Anouk. Oh, oh, oh, er gebeurde iets met mij toen zij zij. Je suis Nederlander. Oh, je parle een petit peu Franse. En ik zei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 Like God does, this needs to go slow. Got things, things on my mind, visions to make, and gold dust to find It's not you, it's definitely me. Got dreams to believe in, and bright lights to see. No sparks starting to doubt. I'm Got the feeling that this won't work out I'm digging Don't so want you by my side Me and my rep Cause all alone feels right Well, I'm digging Need to grow Have to push Flicking through Find all feet in the rush I dig for that one And I open the hunt. It's taking all day From the back to the front I'm digging Of souls, and everyone needs that separate goal. This path makes me inspired. They have the flames that light up my fire. Although, already so, but it doesn't mean the stories I'm told. I'm near and finding the sound. Don't have the feeling I'm hanging around. I'm digging, don't want you by my side. Me, I'm a wreck, cause I'm alone, feels right. In a rush. Right, well, I'm digging. Need to grow. How to push? Flicking through vinyl and feeding the rush. I dig for that one that I opened a hunt. It's taking all day from the back to the front.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 05, onwijzer om klavertje 4 Dagen als deze zijn schaars. Dus klagen we niet, niet hier. Allemaal goed, we zoeken naar vertier. Moeven naar een plekje. In de vaste kroeg van mijn vier. Ik ken de haar, via, via. Zijn we via ook. Ik had zoiets van. We zien we hoe het loopt, naar nou wat ik kill, ja. Laat ze rond, tijd om te vertrekken. Zijn we op weg naar huis, nog een bericht. Slaap plek. Sla, lekker. Lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch. Zij tegen haar Sla maar ah, lekker ding Want jij is lastig Nog meer jij is fantastisch toch wat ik zei tegen haar, yeah. Die dagen daarna met sms gevuld. Heen bericht, terugbericht, geen bericht. Shit, in spanning aan het wachten op het geluid van de. Het zat snor, maar ik wou de vlag niet uithangen. Nee, ik ben verre van de player, dus speelde het op 7. Vroeg om een eerste date ergens in een café. Zo gezegd kwam ze rustig wandelen. Een overduidelijk geval van elegantie. De tijd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 Antwoord: 106.9 FM. Do you really <seks> Flawless people tell me not to let myself, let myself evolve. I think I don't really get it. I think it's all just peculiar